Prachtige muziek van, jawel, de Beach Boys natuurlijk. Ja, surfmuziek. Nou ja, daar zal het vandaag wel niet voor komen met windkracht 3. Dus, nou uh, ja, wel lekker, hè? Wouldn't it, would it be nice? Nou, ik begin allemaal met stotteren. Kun je nou gaan, tweede uur. Hé, hey, welkom. Blijf bij me tot 12 uur. Ik heb heerlijke muziek voor je. En straks een hele mooie reportage van Jeroen van Gent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go muziek van onder andere, Smokey. A secret rendezvous they planned for days A see your faces in a crowded cafe The sound of laughter as the music plays Words with music as she turned thousand years midnight was turning into empty spaces, the sound of laughter disappeared. Word je ook altijd zo vrolijk van Roberto, Giacchetti en de Scooters? Ik wel hoor. Zeker bij deze prachtige... Was de nummer 1 hit? Ja, zoiets hè? I Save the Day uit 1984. Verder, I'll Meet You at Midnight van Smokey hier bij GoFam. Lekker muziek op deze toch wel aardige dag. Wolkje, zonnetje, wolkje, zonnetje. Zo gaat het de hele dag door. En morgen wordt het weer wat minder. Heb je kans op regen. Hoewel de temperaturen dan wel weer een beetje omhoog gaan. Wel prettig eigenlijk. Want we hebben wel behoefte aan de lente. Vind je ook niet? Mooie muziek van Guus Mewis En van Gant. Ja. De zon komt mooier op die dag dan anders. Op het moment dat je je ogen opent.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 Ik kan niet fout. Ik tand op drie. Eens, twee, drie en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede. De sport, de stiptste horoscoop die je me voelt. Voor al het andere wil ik je graag woeden. In onze eigen meer dan genoeg. En dan vul jij het wat meer schuim dan water. We liggen urenlang het warme waterstroom. We praten over nu en nu wel over later. Je hebt erin bots als je uit het bad kan komen. Ik dat op drie. Eén, twee, drie en dan drie. Zo goed dat kan niet fout. Ik dacht om drie. drie en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ik zei vroeger veel te vaak en om de Het Tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste Eén, twee, en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niet fout. Ik tel op drie. drie, en dan gaat het gebeuren. Oh. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. Het plukken. Het vele fruit wat nu zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide, bij de handen maar gebruikt. Ik tand op drie. Eén, twee, drie. En dan gaat het gebeuren. Maar alles gaat zo goed, er kan niets fout. Ik tand op drie. Eén, twee, drie. En dan gaat het gebeuren yeah. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt Vandaag zeg jij me dat je van me houdt Vandaag zeg jij me dat je van me houdt KOLFF multicultural sees all that one could see he's living proof of someone Donald. En het grappige is, ik verbaas me er iedere keer weer om, want ze is geweldig te verstaan in haar liedjes, maar ik zag laatst weer een interview, nog niet eens zo lang geleden, en dan praat ze schots en daar versta je helemaal geen bal van. Nou ja, wel lekker nummer, Mr. Rock'n'Roll. En voor Guus Meewes en Vergant en Ik Tel Tot Drie en toen waren ze al de tel kwijt, kun je nagaan. Still Met een hart vol verdriet Want jij passeert me niet Jij loopt niet Zoals voorheen Meer naast mij Voor de bomen kaal zijn Zou het ideaal zijn Als ik jou weer naast me had Stil verdriet Traal Stil verdriet, tranen van binnen, omdat jij me zijt, ik blijf je meisje niet. Ik ben alleen, maar ben jij naartoe. In mijn droom kom je weer, maar niet voor lange tijd. Stil verdriet, Zal die dag nog komen, echt en niet in dromen, dat mijn verdriet vergeten is. Stil verdriet... Die vreselijke antieke van Rob de Nijs. Stil verdriet. Goh, uit 1963. En hij stopt met zingen. Ja, heb je dat. Dat gaat gebeuren op bepaalde leeftijden, zou je kunnen zeggen. Uh, gestopt met zingen zijn ook de lieden van The Golden Earring. Je hoorde hen met Buddy Joe. Ze heette toen al Golden Earring en niet Golden Earrings. Het is maar dat je het weet. Als je denkt bij jezelf: hé hey Alfred, wat klinkt je een beetje gek vandaag? Ja, dit zijn de naweeën van corona. Ik ben daar wel van genezen hoor, dus heb vooral geen medelijden. Maar mijn stem is wel een beetje kapot. Misschien wel rasperig, misschien wel rock'n'roll. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij uh, ging de straat weer op en hij vroeg u natuurlijk weer mooie vragen. Ja, van wie heeft u het meest geleerd? Je hoort het straks over een paar minuten na Rupert Holmes. Was like a worn out recording of a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 ...waarbij het huwelijk een beetje in het slop is geraakt. Een prachtig lied van Rupert Holmes om de boel een beetje op te peppen. Escape. Mooi. Hier in de show, hier bij GoFM. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Zijn er nog uh, voorbeelden? Tegen wie kijkt u op? Welke persoon kan voor u nu een echte inspiratiebron zijn? Van wie heeft u veel geleerd? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u doodgewoon. En dit zijn uw antwoorden. Wie heeft u nou veel geleerd? Dus een persoon die een soort van voorbeeld was. Ja, mijn opa, denk ik. Op het moment zou ik dan zeggen Thierry Baudet. Oh, oké. Okay. Ja, ik vind dat wel echt een icoon. Wie heeft u veel geleerd? Wie heeft u veel geleerd? Ik. U draait met de ogen, u weet het niet. Nee, echt niet. Ja, ik denk zowel mijn zus als mijn moeder wel een beetje. Die hebben wel een sterke invloed gehad, denk ik. Ja, zeker. Voornamelijk gewoon het internet. Dus het zou meerdere personen zijn. Het ligt er een beetje aan het moment. De ene keer is uh, die persoon, uh, daar leer ik veel van. De andere keer daarvan. Ja. Natuurlijk gewoon mijn vader, maar daar leer je gewoon je normen en waarden van. Ja, ik weet niet of er nog is, maar dat is ook wel iemand die je heeft geïnspireerd. Ja, tuurlijk. Gewoon, uh, ja, hij is er gewoon nog hoor, dus dat, dat terzij. Maar ja, je leert denk ik gewoon meestal van je vader. Je gaat uh, karakter-eigenschappen overnemen. Uiteindelijk uh, krijg je altijd wel tips mee en uh, hoe je bepaalde alle dingen moet tac tackelen. En dat zou je dan altijd ook gewoon meenemen. Dat zal dan ook een stukje van jezelf worden. Ja, ja ik denk ook gewoon van ja, je ouders sowieso. Zonder nou al te persoonlijk te worden, waar zit het hem in? Kleine dingetjes, gewoon attent zijn, aan dingen denken en uh, ja, daarmee op weg helpen. Ja. Dat een beetje, ja. Ik denk dat onze generatie er eigen heel veel geleerd heeft gewoon. Ja. Op te letten, lezen, kijken, luisteren. Ja, dat is een goede. Denk ik. Je leert van iedereen? Ja, ja. Dus je pakt van school wat op, je pakt van je studie wat op, je pakt van je collega's wat op en je pakt van uh, familie, vrienden, kennissen wat op. Zo word je steeds slimmer, hopelijk. En niet specifiek iemand? Nee, niet heel specifiek iemand. Oké, okay. niet een, een docent waarvan je zegt: nou, leuk, veel aan gehad. <laughs> ja, iedereen heb je wel wat gehad. Ik ja. denk dan wij zelf heel veel geleerd hebben. Deze generatie dan, hè, van mijn leeftijd. Ik denk dat je ook het meeste leert gewoon van jezelf. Ja, ja. autodidactisch? Kan. Ja, uiteindelijk ben je je eigen grootste, hoe zeg je dat, criticus. Ja. Mijn opa die, ja, die vertelt me altijd alles. En ook over vroeger, over Duitsland, over de oorlog. Oh, okay. Ja, mijn opa komt dan in de uiteraard ook uit Duitsland. Dus ja, weet je, met die dingen hielp hij me dan in Duits. Dus ja, hij is wel echt iemand die me heel veel uh, steun heeft geboden. En die veel voor me betekent. Ja. Mijn zus. Mijn zus. En mag ik vragen, het hoeft niet helemaal uit te gaan leggen persoonlijk te worden. Maar een, een klein tipje van de sluier, hoe doet ze dat? Door mij het goede voorbeeld te geven. En uh, is het gelukt? Ja, want die kant ga ik nu op. Het is aangekomen, dat dat zeg maar, het advies of de inspiratie? Ja, absoluut. De inspiratie? Ja. Maar niet, niet iemand om u heen zegt, nee. oh, heb ik een handige tips of wat ook? Nee. nee, ik heb er ooit een gehoord van, uh, dat vond ik een hele goede. Schoonmaken is geen kunst, maar schoonhouden is een kunst. Uh, schoonmaken, schoonhouden, ja. Oh, die ken ik. Ja, dat is een goede. Ja. Dat vond ik wel, dat ik dacht, jeetje. Daar is over nagedacht. Ja, maar de rest... Uh... En daar, daar, daar denkt u bij uh, uh, in het best huishouden? Best wel, best wel. Ja, oh best wel. Ja, dat heb ik best wel. Dat ik denk, ja, dit, dat, dat, dan, toch, dan komt hij toch naar boven. Het is ook zo. Want als je iets bijhoudt... is het ja, gewoon prettig uh, om schoon te maken. Niet als iets aangekoekt en uh, je kent het allemaal wel. Dan dus... mag je er niet meer aan. Nee, nee dan laai je dat. Thierry ja. uh, Boudin, nog even. even kijken. In wat voor opzicht inspireert die man u? Ik denk om uh, altijd twee kanten van een verhaal te bekijken. Nooit altijd ergens vanuit gaan dat het is zoals het is. Nu natuurlijk recente nieuws en alles wat er gebeurt. Uh, denk ik dat het altijd belangrijk is om, om twee kanten van een verhaal te bekijken. Ja. ja, dat sommige dingen niet zo zijn zoals je denkt. Veel mensen vinden het een gruwel dat, dat, dat, dat van dat soort geluiden in de Tweede Kamer uh, klinken. Je, je hebt altijd een tegenstander nodig. Ook om jezelf, om één om kant beter te maken. Want de enige manier hoe, je, hoe wij de profiet, hoe zeg je dat, uh, profijt van een best als de concurrentie beter is en de andere huidige partij op proef stelt. Anders dan raak je ook in verval, hoe zeg je dat, in gewoontes. Nou, Jij houdt het zeg maar scherp, alert. Ja, Zo ja, ja zeker. Scherp, uh, ook een ander geluid en een andere kijk op dingen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, vooral een democratie. Ja. En, en wijsheid dus ook, hè? Ja, zeker. Zeker wijsheid. ik ja. dus ben blij dat hij er nog is. Hij wordt bijna 82. Ah. Dus uh, ja, dan is het wel fijn dat hij hier nog in ons leven is. Echt een, een, een, een nou ja, voorbeeld, maar in ieder geval veel, veel, veel inspiratie opgedaan. Ja, absoluut. Zeker. Ja. En uh, ik kwam wel vroeger heel veel. Dus ja, dan, uh, dan krijg je al die verhalen natuurlijk te horen. Maar, maar uw zus heeft u veel geleerd? Ja, absoluut. Ja. Dan neem ik zomaar aan dat het een oudere zus is. Maar is dat wel zo? Ja, klopt. Oh, toch wel? Ja, correct. Ja, ik heb het ook met een broer, een oudere broer. Die zegt altijd nog broertje. Ik ben bijna 60 nu. <laughs> ja, vroeger zijn ze broer. Maar tegenwoordig is het weer broertje geworden. Toch wel. Dus, Ja. Maar het is positief. Ja, absoluut. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I could have told Says it's perfect sense You just can't get agreement It'll twijfel mogelijk bij dit uh, nummer, want uh, we zagen het staan in de playlist uh, vanochtend toen we hier in de studio binnenkwamen. Ik oh, dat is prachtig. Dat gaan we zeker draaien. No doubt. En don't speak. En Mike en de Mechanics ervoor met. Uh, wat was dat ook weer? The Living Years of zoiets. Ja. En dat allemaal in de show hier bij GoFM. Wat schiet de tijd op? Hè? Oh, trouwens, een uh, verkeersmededeling uh, zou je kunnen zeggen. Ga je naar België? En je wil over de Zelzatenbrug. Die is vandaag dicht en morgen ook. Dus ik zou niet die kant van het kanaal pakken. Want je komt niet aan de andere kant. Nee. Dus niet over de Tractaatweg, maar gewoon langs het kanaal dan maar. Hè. Naar Zelzate Voor de bakker op zondagmorgen. Nou ja, dat is alweer voorbij de zondagmorgen hebben we dat weer gehad. Hè. Nog wel mooie muziek. Nog een kwartier lang, want zo lang duurt de show nog hier bij GoFam. Dus blijf bij me. Blijf bij GoFam. En de lekkere muziek. Goedemorgen. you De Staples Singers, ik denk van er komen nietjes voorbij, maar nou, dit is toch niet niets, hè? Lekker uh, nummer Respect Yourself and for the American Breed and Bend Me, Shape Me. Wordt u trouwens door de collega's even op de vingers getikt terecht hoor. Dat mag ook wel, vanwege de brug die dicht is op onze website go-rtv.nl. ...vind je hoe je aan de andere kant kunt komen. Ja, Kan via de tunnel, kan ook via een shuttle, uh, denk zie ik hier staan. Dus uh, had ik allemaal moeten vertellen, maar het is wel een heel verhaal. Dus wil jij naar een cel zaten vanavond bijvoorbeeld, of uh, morgen... ...kijk dan op onze site www.go-rtv.nl. Daar vind je de complete gebruiksaanwijzing. Oeh, wat schiet de tijd op. Alweer het één na laatste nummer in de show. Ja, voor mensen als ik... Ik ben groot in Japan. Net zoals Veel. Big in Japan. dat was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En mijn collega's natuurlijk voor het aanslepen van de koffie. Want dat was wel nodig vandaag. Um, volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn. En dan uh, heb ik weer twee uur lekkere muziek voor je op de zondagmorgen. En weer interessante onderwerpen. Dus stem dan vooral weer af. Het is nog een hele mooie dag bij GoFM. En uh, ik heb nog één prachtig nummer voor je de aanbieding. Van Thijs Bontjes. Hé, Thijs Bontjes, wie is dat nu weer? Nou ja, hij trad wel eens op, of regelmatig op, in talkshows. En terecht, want hij heeft hartstikke leuke liedjes met zijn showorkest, zou je kunnen zeggen. Hier is hij met ambiance. Tot volgende week. Mis je niet, alleen ambitante muziek. Van stijgers tot heel veel 3, De vijftig zit dan langzaam in de klok. Met één kopje koffie reeds op sta ik alweer bijna rechtop. Hey, om een uur of zeven zeker even laat. In dat toch weer in het Frans. Oh ja. Ah, ah, ah ja, a Ja a ambiance. Hierin veeg mijn voeten voordat ik op de tafel dan.